Leentje uit de lange niezel gaat aan het rijden met de diesel. Ja, sta dan nou maar niet verbaasd. Leen is modern. Leen heeft aas. La la la. la. Een mooie Leentje, in het ideaal van voetbalvrienden is iedere zondag op het veld te vinden. Ze is ontroerd van wels, die heet altijd iets snels. Vooral wanneer het gaat tegen de pels. Van bakhuis legt ze iedere nacht de dromen. Ze gilt als er een strafschop wordt genomen. Laatst liep ze met haar kop tegen een diender op. Toen riep ze schat nog net tegen de lat. Maar zondags is voor de meid. Het toppunt van zaligheid. Leentje uit de lange niet Ga dan rijden met de diesel, want Leen is een meid, die meegaat met haar tijd. ze houdt van de nieuwigheid. Ja, zoals Leen is er niet één, zo sportief, zo fel overbeen, al wat gauw gaat, dat vindt ze fijn. Daarom gaat ze met de diesel rijden. ra la la la la dat hoort erbij, dat mag ik zomaar niet doen. La la la la, aardig, la la la la, Verloofd was Leentje ook eens in haar leven. Zij heeft haar jonge gouden bonds gegeven. Toen hij de reden vroeg, wel hij erop op handen droeg. Zij Leentje knuffelt mij niet snel genoeg. Haar snelheid was op school niet te verdragen. Vier klassen heeft het kind overgeslagen. Ze leerde niet zo straf, ja ja nou staat u vast. Ze was er na de tweede klas al af. Maar zondags is voor de mij het toppen van zaligheid. Leert je uit de lange niet gaat dan vrijen met de diesel. Want alleen is een mij die meegaat met de tijden. De van de vijf. ja zo als een leen, is niet heen. Zo sportief, zo talloverpêen. Al wat gauw gaat, vindt leen zo fijn. Waarom gaat ze met de viselrein?